Annette Schut met het NOS Journaal. De minister van Buitenlandse Zaken David van Weel is voorzichtig positief dat Hamas bereid lijkt tot onderhandelingen. Hij voegt er op X aan toe dat Nederland bereid is te helpen om de catastrofale situatie in Gaza te stoppen en tot een duurzame oplossing te komen. Hij reageert op het plan van de Amerikaanse president Trump voor Gaza waar Israël eerder al mee akkoord ging. Hamas zei een paar uur geleden te willen praten... en bereid te zijn alle gijzelaars vrij te laten. Trump reageerde daar verheugd op... en riep Israël op per direct te stoppen met bombarderen. Over details van het plan moet nog worden onderhandeld. Rapper Sean Combs, beter bekend als Diddy... is veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel. De rechter zei dat hij een zware straf verdiende... om duidelijk te maken dat misbruik van vrouwen streng wordt bestraft werd een jaar geleden aangehouden op verdenking van afpersing, seksuele uitbuiting en het aanzetten tot prostitutie. Afgelopen zomer werd hij deels schuldig bevonden. De beste vis-speciaalzaak van Nederland ligt niet in Nederland, maar in België. De winkel Vis en Meer staat vlak over de grens bij Tilburg in het Vlaamse dorp Poppel en ging er vandoor met de titel. De vakbeurs Voedspecialiteiten deelde die titel uit. De afstand van de grens tot de viswinkel is zo'n 40 meter. De zaak trekt volgens de eigenaar dan ook klanten uit zowel Tilburg als het Belgische Turnhout. Zelf komt hij uit de omgeving van Eindhoven en noemt zichzelf een echte Nederlander. Wel heeft hij een Belgische oma. In de eredivisie was vanavond één wedstrijd. FC Groningen won een Breda met 2-1 van NAC. De Groningse doelpunten kwamen op naam van Tika de Jonge en Tom van Bergen. In de extra tijd maakte Mohamed Nassau nog een tegenduelpunt. Groningen staat nu vierde op de ranglijst. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen steeds meer regen. Morgenochtend veel buien en harde wind. Later ook wat zon bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM is het geluid van Zandvoort? Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht, oké, okay, op on your own. It's late. The girlfriend is on another date with the hero in your team. Turn around, Time I've tried to walk away. Not you say that I, I can do without you oh, But you're on the time. Give me your number to call on the phone Just in case But don't you think that I want you back in my Heeft het en jij beleeft het. het alleen bij ZFM hier stand alone with this weight upon my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made. Ik de energy drinks, maar ik focus op mijn meisje. meisje. Zij dansen op de maat, maar hou er in de gaten al een tijdje. Murry's die the boys om me heen. Misschien ben ik een dank voor de kopen. kopen. Misschien ben ik de wat loslaten. De rest dan gaat naar de toe lopen. lopen. Ik kan niet meer, kan niet meer dansen. Twee dans. op, op de baas stevig vast. Rustig en berekenen aan mijn kansen. SFC kwadraat. Berekenen de kans, dat saa. Vanaf met me mee wil gaan. gaan. En hebben nacht dans met mij. Hey. Ik was meteen ondersteboven boven En jij jongen. de hoek, hoek. En we liepen samen verder En ik dacht hoek, hoek, Was er mij niks zo goed hoek, Bij elkaar en ik weet niet wat ik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 Hoe zijn we hier beloofd? Oeh, zo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 Big fun Back to the rhythm Let's get undone Without a dream